10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Rond dit tijdstip begint in de Sint-Pieter een mis. Het startpunt van het conclaaf. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel... om een nieuwe paus te kiezen. Vanmiddag gaan de kardinalen voor het eerst stemmen. En rond 7 uur vanavond komt er dan rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel. Witte rook als er een nieuwe paus is, maar die kans is klein... De verwachting is dat er vanavond zwarte rook te zien is. Als er al rook te zien is, want het weer in Rome werkt niet mee, zegt correspondent Rob Zoutberg. Vandaag gaat het veel regenen en morgen gaat het zelfs extreem regenen boven Rome. Er worden echt hevige slagregels boven de stad verwacht. Dus ik begin me van zorgen te maken hoe we nog die rookzakjes kunnen gaan onderscheiden van die slagregels. Nou de, de klokken gaan gelukkig ook bijeren als extra akoestisch uh, signaal dat het, uh, dat het goed is gegaan. In Frankrijk zijn honderden automobilisten ingesneeuwd geraakt op de snelweg. Onder meer op de A1 tussen Parijs en Lille zitten automobilisten al sinds vannacht in hun auto. De sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot problemen. In Frankrijk, België en Duitsland blijft het bijna de hele dag sneeuwen. Op de Belgische luchthaven Zaventem is een aantal vluchten afgelast. En ook op het vliegveld van Frankfurt zijn verschillende vluchten geschrapt. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Nederland code oranje. Studenten moeten ook hun tweede of derde studiejaar nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Ze mogen dan niet meer verder studeren. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instellingen hiermee gaan experimenteren. Het experiment geldt voor studenten die in augustus 2013 of 2014 aan hun studie beginnen. Bussemaker wil, dat studenten na het eerste jaar, uh, wil voorkomen dat studenten na het eerste jaar de teugels te veel laten vieren. De minister over wat de gevolgen voor studenten kunnen zijn. Dat betekent als je ook in het tweede en derde jaar niet aan een aantal vakken voldoet. Dat je uitgesloten kan worden van bepaalde vakken, tentamens die opnieuw gedaan moeten worden. Of de geldigheid die ingekort wordt. In het uiterste geval kunnen onderwijsinstellingen studenten wegsturen. Alleen studenten in het laatste jaar zijn uitgezonderd van de regeling. Oliebedrijf Shell en het Duitse chemiebedrijf Basf betalen 243 miljoen euro schadevergoeding aan oudwerknemers van een chemiefabriek in Brazilië. Ze zijn jarenlang blootgesteld aan schadelijke stoffen. In de fabriek werden pesticiden gemaakt. 60 mensen zouden door het werk zijn overleden. Shell was tot 1995 de eigenaar en het bedrijf kwam later in handen van Basf. Publieke TV en radiozenders krijgen de aanduiding NPO in hun naam. Nederland 1 gaat bijvoorbeeld NPO 1 heten. Volgens de baas van de publieke omroep, Haag Hoort, is dat vooral nodig voor de herkenbaarheid op internet. Op internet weten heel veel mensen niet uh, of het programma van de publieke omroep is als we er dat niet bij vertellen. En uh, Nederland 1 of Nederland 2 is een prachtige zender, maar op internet staan de programma's allemaal bij elkaar... En om in de toekomst het voor mensen makkelijker te maken... om onze programma's te blijven vinden... gaan we ze allemaal als afzender de Nederlandse publieke omroep... want dat is wie we zijn, meegeven. Wanneer de namen veranderen is nog niet bekend. En dan het weer, vooral in Limburg tot ver in de middag nog sneeuw. Verder in het land droog en flink wat zon. Een krachtige noordoostenwind en de middagtemperatuur rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie... In Noord-Brabant en Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. En daar staan ook nog de laatste files. te vinden op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 3 kilometer. Verderop richting Eindhoven voor knooppunt Leenderheide 4. Aan de andere kant op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Gratem en Echt 7 kilometer. Verderop richting de Belgische grens voor knooppunt Europaplein 3. A73 Nijmegen richting Maastricht voor knooppunt het Vonderen 4. A76, Belgische grens richting Heerlen... tussen knooppunt Kerensheide en knooppunt Ten Essen 11. En op de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht. Daar staat voor Veldhoven-Zuid 3 kilometer. De meeting begint zo. Waar zit iedereen? Uh, Tom zit in Londen, Paulien in de trein en ik werk vandaag thuis. Oké, okay, prima. Ik start de videovergadering via link. Dan kunnen we zo beginnen.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De SP ziet de steun voor het studentenleenstelsel verdampen. En wil dat de minister er maar meteen mee ophoudt. Het conclave begint. Wat gebeurt er allemaal achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel? Wie op zijn oude dag op stand wil wonen, moet flink in de buidel tasten. Wat mensen zelf betalen is afhankelijk van het appartement... maar zo rond de 4.000 euro, alles inclusief, per maand. En het ochtendtumeur van Mart Smeets, het is uh, bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst naar het noorden van Frankrijk, waar een Nederlandse automobilist... tussen vele anderen al de hele ochtend en de hele nacht, moet ik zeggen... urenlang al in de file staat. U hoorde hem eerder deze ochtend ook al de hele tijd op Radio 1. Uh, Giski Loonstein. goedemorgen. De vraag is, bent u al een klein stukje opgeschoten? Nog geen centimeter. U staat nog altijd vast? Ik sta nog altijd vast. Inmiddels uh, is dat uh, ja, ruim negen uur. Nou hoorde ik u eerder op de radio zeggen dat uh, de wijze van uw benzinemeter uh, meter... zo langzamerhand richting het rood ging. Draait de motor nog? De motor draait nog. Uh, de benzinemeter. Uh, ...is nog niet uit het rood. Uh, uh, ik uh, ben nog niet uh, in de gelegenheid geweest om uh, uh, dichterbij een tankstation te komen. Zoals ik zei, ik ben nog een centimeter opgeschoten. Uh, ik zal uh, zo dadelijk de motor uit moeten zetten... ...en uh, mijn geluk moeten uh, beproeven bij een, uh, een vrachtwagenchauffeur... ...omdat die beschikken over uh, wat grotere benzinetanken. Uh, om wat te bewaren, om hier weg te komen zodra... De gelegenheid daartoe is, maar uh, vooralsnog is uh, er geen uitzicht op. Hebt u een diesel of een benzineauto? Ik heb een benzineauto. Ja, dus u kunt ook geen uh, brandstof bij een vrachtwagen aftappen? Helaas niet. Nee. Dus u gaat uh, uh, zich schuilhouden of in ieder geval uh, een soort van uh, comfort zoeken uh, in deze barre omstandigheden in de cabine van een vrachtwagen? Uh, zodra de noodzaak uh, daartoe geboten wordt, uh, zit er niks anders op. U had nog geen spoor gezien en geen geluid opgevangen van welke hulpdienst dan ook. Het, het, het waait heel erg bij u, het zicht is heel slecht. Uh, is er inmiddels al iets van die hulpdiensten te zien geweest? Helemaal niks. Uh, een aantal uur geleden was er een geval dat er een uh, vrachtwagenchauffeur een aanval had... Uh, daar hebben wij wel de hulpdiensten voor ingeroepen. En die vertelde in hun beste Engels... We try our best. Uh, we hebben daarop uh, niks vernomen van wie dan ook. We hebben die vrachtwagens voor over kunnen brengen aan een spookrijdende sneeuwschuiver. En ik hoop dat hij inmiddels de medische hulp uh, gekregen heeft waar hij behoefte aan had. Uh, maar van de hulpdiensten is geen te bekennen. Nou, begreep ik eerder van de NOS-correspondent in Parijs dat omwonenden werden opgeroepen om uh, richting jullie in die file te komen om met iets van voedsel en, uh, en drinken te komen. Is daar al iets van te zien geweest? Nou ja, die, die, die sneeuwschuivers die kunnen niet zomaar spookrijden. Ik neem aan dat de weg ook vanaf de andere kant is afgesloten, want daar is ook al uren geen ander verkeer dan spookrijdende sneeuwschuivers te bekennen. Uh, dus uh, waar die oproep uh, op gebaseerd is, begrijp ik niet helemaal. Uh, want die mensen die worden alleen maar in de problemen gebracht... als zij uh, uh, ook maar pogen om hier naartoe te komen. Juist. Goed. U staat vast en daar komt voorlopig zo te horen geen verandering in. Uh, ik zou zeggen, spaar ook uw batterij van de telefoon. Want als de motor straks nee. niet meer draait, dan kunt u hem niet meer opladen. Ja, nou, die heeft een oplader en die uh, neem ik netjes mee naar de vrachtwagenchauffeur. Goed, ik wens u sterkte en uh, in de loop van de ochtend horen we u terug op deze zender uh, om het vervolg te horen van dit verhaal. En uh, hou u zelf warm en ik hoop dat u in die vrachtwagen ook iets te eten of te drinken is voor u. Hartelijk dank. Hartelijk Dit dank. is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar Den Haag. Het is naïef als minister Jet Bussemaker van Onderwijs nog altijd gelooft dat het leenstelsel voor studenten er komt. Volgens de SP is inmiddels overduidelijk dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. En daarom moet Bussemaker stoppen met de voorbereiding op het leenstelsel. SP-Kamerlid Jasper van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je weet maar nooit of er een meerderheid in de Eerste Kamer komt, toch? Nou ja, dat is bij vele onderwerpen nu een onderwerp wat veel speelt natuurlijk. En je kunt natuurlijk wel gewoon het rekensommetje maken. Je ziet dat de Partij van de Arbeid en de VVD hebben bij lange na geen meerderheid in de Eerste Kamer. En als je dan ziet dat de oppositiepartijen daar grote twijfels bij hebben of je studenten met veel schulden moet gaan opzadelen, dan moet je eigenlijk afvragen of je ambtenaren wel met zinvol werk bezig zijn. Dus? Dus uh, zeg ik tegen bussenmaker vanmiddag in een motie, uh, u krijgt tot de zomer de tijd om te kijken of er steun en draagvlak is voor dit uh, voorstel. En als dat er niet is, dan moet u uh, de handdoek in de ring gooien, want anders dan blijven studenten in onzekerheid en ambtenaren blijven werken aan iets wat er nooit gaat komen. Ja, en dan zeggen PvdA en VVD in diezelfde uh Tweede Kamer, wij verwerpen deze motie. Althans, we steunen hem niet en daarmee is hij van tafel, want dan hebt u geen meerderheid. Dat moeten we nog maar even gaan zien natuurlijk. Uh, maar inderdaad, de kans bestaat dat de coalitie gewoon achter de minister uh, gaat staan, zoals wel vaker gebeurt. Ja. Uh, maar als de oppositiepartijen uh, uh, voor mijn motie stemmen, dan is dat natuurlijk een heel duidelijk signaal aan minister Bussemaker dat ja. zij... Zich moet afvragen hoe lang ze nog aan een dood paard moeten trekken. En nou hebt u natuurlijk geconsulteerd bij die andere politieke partijen, zoals een goed en geslepen Kamerlid altijd doet voordat hij een motie indient. En hebt u de steun van alle oppositiepartijen inmiddels achter die motie? Um, er zijn veel oppositiepartijen het eens met de SP dat het leenstelsel er niet moet komen. Of er zijn partijen die zeggen, nou een leenstelsel kan er wel komen, maar dan moeten de bezuinigingen op onderwijs van tafel. Zoals D66, U ja. heeft Alexander Pechtold dit weekend gehoord. Ja. Kortom, die steun voor dat leenstelsel in de Eerste Kamer is buitengewoon twijfelachtig. Ja. En ik zeg niet dat het maar... vandaag moet stoppen, maar uh, na een aantal maanden moet je wel je conclusies trekken. Ja. Weet u mijn vraag nog? Uh, of al die oppositiepartijen die uh, motie gaan steunen. Maar meneer Kokkelman, dat kan je nooit van tevoren weten. Ik heb ze inderdaad Jawel. geconsulteerd. Ja. Veel partijen hebben sympathie voor mijn voorstel... maar ze zeggen allemaal, we zullen precies afwachten wat de motie uh, gaat zijn... en ja. dan zullen we onze afweging maken. En dan zegt de minister, meneer Van Dijk van de SP... Uh, sympathiek idee misschien, misschien is ze er zelf ook wel helemaal niet zo voor... diep in haar hart. Maar dan zegt ze, ik ga toch het regeerakkoord proberen uit te voeren. En we zien wel, want er moet de komende twee maanden... ook nog een heel ander pakket worden uitonderhandeld met de Eerste Kamer... Met diezelfde oppositiepartijen. Dus je weet maar nooit wat eruit komt. Nee, dat is ook zo. Maar u herinnert zich ongetwijfeld nog het drama rond de langstudeerboete. Ja. Twee jaar lang gesteggel, debat, onzekerheid bij studenten. En uiteindelijk is die langstudeerboete er nooit gekomen. Dit gaat mogelijk weer gebeuren met dit leenstelsel. En dat wil ik studenten en anderen besparen. Dus op een gegeven moment moet je als minister wel je knopen tellen. En de conclusie trekken dat het geen zin heeft om aan iets te werken wat helemaal geen steun heeft. Ja, was de SP trouwens niet de partij? in het verleden veel, vaak heeft gepleit voor het opheffen van de eerste kamer en vond dat die eerste kamer veel te veel politieke macht had. Wij zijn uh, kritisch over de Eerste Kamer, maar u weet wel, dat geldt ook voor meer partijen... Uh, de Eerste Kamer bestaat en we zitten erin en uh, dan uh, zal er ook uh, politiek worden bedreven. En kun je er net zo goed maar even gebruik van maken? Nee, ja, maar dat geldt natuurlijk voor alle partijen. Hè. U herinnert zich Loek Hermans, die zag die zorgpremie niet zitten... die nee. zat in de Eerste Kamer, maar die wist het allemaal al uh, ruim van tevoren. Ja. Goed, um, met andere woorden, u rekent dan op de Eerste Kamer. Dat komt u trouwens wel goed uit, want u was van begin af aan al tegen dat hele leenstelsel, toch? Ja, ik vind onderwijs is de belangrijkste manier om uit een crisis te komen. Dan moet je dus geen drempels gaan opwerpen voor studenten. 20.000 studenten zien af van een hogere opleiding als je dit leenstelsel invoert. Ja. Dat is dus precies uh, de verkeerde methode om uit een crisis te komen. We moeten juist investeren in onderwijs. Goed, uh, dat zijn veel partijen, zeker uit de oppositie, hier geledingen, uh, met u eens. Nou zei dezelfde minister van Onderwijs vanochtend uh, in het Radio 1-journaal... Uh, dat ze het tempo van studenten erin wil houden via het bindend studieadvies. Hebt nou ja, u daar, dat hebt is, u er gehoord? Dat is dat zeker, ik heb het ook gelezen. Uh, dat is in ieder geval. Een, uh, dan gaan we de discussie over de inhoud voeren. En dat vind ik al een stuk beter dan het opwerpen van financiële drempels. Dus u wil haar daar wel gelijk geven als ze stopt en kapt met, die, uh, met het leenstelsel. Nou, dat gaat weer heel snel. Kijk, ik vind het prima als je inhoudelijke eisen stelt aan studenten, ze zitten daar niet om te luieren en achterover te leunen. Maar uh, het eenvoudig omhoog trekken van de lat en dat doe je met een bindend studieadvies... Ja. heeft niet zoveel zin als je niet daarnaast investeert in onderwijs. In goede docenten, in goede begeleiding. Ja. Dus we moeten voorkomen dat universiteiten studeerfabrieken worden. En daar stuurt bussenmaker toch een beetje op aan met dit voorstel. Dus ik zeg, bindend studieadvies kan... Mits er goede begeleiding is, goede voorlichting en voldoende contact met docenten. Dat gaat ze vast allemaal toezeggen. Maar daar heeft ze nog niet uh, voldoende investeringen voor. Nee. En daar zit natuurlijk het grote probleem van dit kabinet. Het staat ja. zich blind op de bezuinigingen, terwijl het zou moeten investeren in onderwijs. Juist. Goed, um, dat is in ieder geval het standpunt van de SP. 1 juli is de deadline voor Jet Bussemaker om met dit plan uh, te stoppen. Uh, dan bellen we u dan weer. Kijken of u een, een deuk in een pakje boter hebt kunnen slaan. Uitstekend.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 Ja, stand kabinetlicht gaan we in de toekomst zelf meer bijdragen aan onze oude dag. Mensen met een goed gevulde portemonnee kunnen nu al terecht bij Domus Magnus. Maar het hen aan niets ontbreekt. Zo worden de bewoners vrijwel iedere vrijdagmiddag getrakteerd op een klassiek concert. Hoort u allemaal in het verslag van Martijn Grimius. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent op deze vrijdagmiddag. U hebt al het programma, zover ik weet. En ik zou zeggen een hele fijne, mooie muzikale middag en geef hem een warm welkom. Mevrouw Wetmar uh, zit ademloos te luisteren naar het concert. Is dit voor u het hoogtepunt van de week? Jawel, jawel. Kijk erg naar uit. Dit huis is anders dan een gewoon verpleeghuis, he? Ja, dat is totaal anders. Is het een luxe? Nou, ik vind het wel een luxe. Ja. ja. Wonen in luxe, dat is wat Domus Magnus' oma wil bieden. Niet weggestopt in een grote onpersoonlijk verzorgingshuis, maar op stand wonen aan de gracht in Amsterdam, in een compleet gerenoveerd landgoed in Brummen of in een monumentaal pand in Nijmegen. Geen ga-keuken, maar iedere dag een drie-gangen-diner... en op vrijdagmiddag geen bingo, maar een klassiek concert. En veel persoonlijke aandacht. Het zijn zomaar wat voorbeelden waarmee Domus Magnus... zich onderscheidt van standaardverpleeghuizen. De oprichter en directeur van de organisatie is Erwin Miedema. Hij zag tien jaar geleden een gat in de markt van de ouderenzorg. Uh, nou, ik kom zelf niet uit de zorg. Uh, ik heb een, een, een technische achtergrond natuurkunde gestudeerd en later bij McKinsey gewerkt. En in die tijd heb ik ook een MBA gedaan in Frankrijk. En daar woonde ik als student in een mooi kasteel, net als alle andere uh, studenten. En toen dacht ik van, uh, dat is niet verkeerd, zo zou ik wel oud willen worden. En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken van hoe de oudere zorg in Nederland in elkaar zat. En zag dat er heel veel over te doen was uh, en nog steeds is. En uh, nou, met die onvrede heb ik wat gedaan. Ik heb een, een alternatief bedacht van hoe de oudere zorg uh, ook georganiseerd kan worden. En dat is toch gebaseerd op het echt scheiden van zorg aan de ene kant... Uh, uh, en wonen en leven aan de andere kant. Wat kost het eigenlijk om hier te wonen? Wat wij doen is een systeem om mensen woonservicekosten te vragen voor het wonen en het leven. En de zorg wordt dan vanuit de AWBZ en de WMO betaald. Wat mensen zelf betalen is afhankelijk van het appartement. Maar zo rond de 4000 euro, alles inclusief, per maand. Dat is een hoop geld. Dat is zeker een hoop geld. Ik denk dat misschien de top 20% van Nederland dat kan betalen. Dat is het segment waar wij ons op hebben gericht en nog steeds. En dan linksaf. Dit is meneer Verhaert. Okay, hier linksaf. Als ik te hard ga, moet u het maar zeggen hoor. Nee hoor. We zijn er al bijna. Oh. Meneer Verhaert woont al een tijdje bij Domus Magnus in Amsterdam. Aan de Lauriergracht. Hij bewoont daar een luxe appartement van ruim 50 vierkante meter. Zo, de deur gaat open. Dan uh, gaan we naar binnen. Een ruime bocht maken. Nou. Dat is een, uh, een mooi appartement. Dat zijn mijn eigen spullen. Heeft allemaal mooie schilderijen ook aan de muren hangen. Uh, uitzicht op de gracht, dat is ook niet verkeerd. En daar uw, uw bureau, waar allemaal nog mooie foto's op staan? Ja, ja. staat me Bij de Roze. Uh, die foto, die uh, kijk ik vaak naar. Is het is het, het waard om voor zo'n groot bedrag hier te wonen? Ja, ik vind het dan een heleboel geld. Maar ik vind het wel waard. Je hebt geen zorg. In het verpleeghuis. Daar voel je je niet thuis. Je zit elke dag te wachten. Kwou dat ik eruit kom. Dat heb ik <grijgert het> niet. Gelukkig niet. Meneer Verhaart zit prima op zijn plek bij Domus Magnus. Aad Koster, de directeur van Actis, de koepelorganisatie van de reguliere zorgondernemers, kijkt met enige jaloezie naar de manier waarop Domus Magnus de zorg en wonen aanbiedt. Want als een reguliere zorginstelling het op deze manier doet, ontbreekt er nog wel eens aan politiek draagvlak. Je ziet ook dat als organisaties bijvoorbeeld aanvullende diensten organiseren. Allerlei arrangementen bedenken waar mensen met extra betalingen bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken. Dat er al heel snel allerlei kamervragen worden gesteld: van ja, wat is daar nou eigenlijk aan de hand? Mag dat wel? Moet niet, worden nu niet mensen uitgesloten die, die dat niet kunnen doen? Het dus... is eigenlijk een beetje een klemmend systeem. Het systeem heeft, dat, uh, heeft die creativiteit ja, niet echt bevorderd. Dat geef ik onmiddellijk toe. En dat ziet ook Erwin Miedema van Domus Magnus. Wat we uh, met alle goede bedoelingen in Nederland fout hebben gedaan... is dat we vanuit de gedachte iedereen heeft recht op dezelfde zorg. Uh, niet alleen uh, iets over zorg hebben geroepen... maar impliciet ook een keuze hebben gemaakt voor de cliënt... hoe men ging wonen en hoe men kwam te leven. Namelijk allemaal in hetzelfde verzorgingsverpleeghuis. Nou, eh, daarin zijn we eigenlijk doorgeschoten. Ja, iedereen heeft recht op dezelfde zorg, zolang we het over basiszorg hebben. Maar hoe men wil wonen en leven, laat dat in vredesnaam toch eh, een keuze zijn die de cliënt zelf kan en mag bepalen. Wonen in een luxe bezorgingshuis is natuurlijk prachtig, maar sommigen wonen toch liever in hun eigen huis. In dat geval moet oma niet naar Domus Magnus, maar wellicht de hulp inroepen van een uitzendbureau die zorgt voor 24-7 zorg aan huis door een Poolse verpleegkundige... die overigens ook nog meegaat naar andere activiteiten. Wij gaan samen naar de bioscoop, wij gaan samen naar het zwembad, vakantie. So wij doen heel veel dagen activiteiten samen. Daarover meer morgen in Wat doen we met oma? En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via goedemorgennederland.kro.nl Straks alles wat u nog niet wist, maar wel wil weten... over het conclaaf dat vanmiddag begint. Eerst nu toch een tumeur, hier is Smets. Op een of andere manier keek ik toch. Naar beelden van de begrafenisdienst van Hugo Chavez. Diverse wereldomvattende televisiezenders toonden me de livebeelden. En ik vroeg me af, waar kijk ik nou naar? Ik zag grief en treurnis. Ik keek naar een replica van de sabel van Simon Bolivar, dat was geschiedenis. En ik zag ook de zichtbaar krachtige nieuwe man Maduro... Maar ik dacht ook, hoe hebben we nou jarenlang over deze man gepraat? Wat vinden we van hem? Hij is aanhanger van het volgens vele kapotgevallen systeem dat wij nog communisme noemen. Hij was links, extreem links. Hij kwam op voor zijn volk en hij speelde op grootse wijze toneel. Hij was de politieke clown van de wereld geworden. Hij haalde vrij uit naar de in zijn ogen grootste boosdoener in deze wereld. De USA en hij hield eigenlijk nooit zijn mond. En eigenlijk was hij soms ook wel grappig. Ik vraag me af of hij in deze wereld eigenlijk wel serieus is genomen. Of was hij de levende pietjebel van Zuid-Amerika? Het feit dat de broze, bijna vergeten Fidel Castro... nog een erekolom aan zijn grote politieke vriend wisten wijden... zegt veel. Ook daar, in die voor onze ogen... toch altijd wat aan bananenrepublieken doen denkende staten en landjes... daar groerden mensen van hem. Anderen liepen met hem weg... En hoe dan ook, Hugo Chavez was kleurrijk. Hij was uitgesproken, hij was soms knettergek en dan ook weer redelijk. En de mensen hielden van hem. Of haatten hem. Hoe gaat zo'n man de geschiedenisboeken in? Misschien moet je wel naar de regeringsleiders kijken... die daar in Caracas schouder aan schouder stonden. Kirchner, Lukashenko, Bauterse, Morales, Ahmadinejad. Zo je vrienden zijn, ben jezelf. Maar ook de publiciteitsgeile Amerikaanse dominee Jesse Jackson stond er ineens. En namens on ons land de totaal onkreukbare minister van staat, Hans van der Broek. Ik vroeg me ineens af, hoe zou die van der Broek zich daar in Caracas gevoeld hebben? Hoe heeft hij daar rondgekeken? Met wie heeft hij gesproken? Of een afspraak gemaakt? Of over de wereldeconomie gepraat? Ik keek met grote verbazing naar de beelden. en zag de machtelaar van het Venezolaanse socialisme daar in een kist liggen. Het was een circus waarnaar ik keek. Een compleet circus. Jeroen Bos had het kunnen schilderen. Het was schijn en werkelijkheid tegelijkertijd. En eigenlijk was het prachtig om naar te kijken. Dat is het leven van die landen dat wij niet kennen. Bart Smits, morgen in de tochtentumeur van Koos Postema. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Bijna 4 voor half 11. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. In de Vaticaan wordt alles gereed gemaakt. Vanmiddag begint daar het conclaaf. Zoals u weet waarbij de kardinalen een nieuwe paus zullen kiezen. Kan wel een paar dagen duren misschien. Of misschien ook niet. Vaticaan-watcher van de RKK Gerard Klaassen is in Rome en vocht De mist die daar op dit moment bezig is. Als uh, inleidende um, uh, mythe en um, uh, rieten moet ik zeggen op uh, dat conclaaf. Uh, uh, Goeiemorgen, Gerard. Goedemorgen, dat is fan. Ja, inderdaad. Je bedoelt de Missa Pro Edicendo. Dat is de traditionele miss die aan de vooravond van een conclave altijd plaatsvindt. Ik zie een stuk of, nou, ik denk dertien rijen aan rood geklede kardinalen. Het is echt de traditie van de katholieke kerk die hier volledig tot zijn geld. Uh, uh, uh, uh, tot uh, uh, Zo'n geld in komt, zal ik maar zeggen. En zij smeken de heilige geest af dat het een goed conclaaf zal worden... en dat vooral de goede persoon gekozen gaat worden. Dit wat wij nu meemaken, Sven, is nog niet het conclaaf. Dat vindt vanmiddag plaats als de kardinalen onder het zingen van het Veni Creator Spiritus in een hele lange rij de Sexteinse kapel ingaan uh, schrijden. Niet lopen, schrijden. En uh, dan uh, worden de deuren daar gesloten. Extra omnes iedereen eruit. En dan, uh, dan gaat het... Ja spel, je kan het ja. zeggen, van start. Ja, goed. Nou, we hebben heel veel gehoord al over dat kacheltje natuurlijk, en de witte en de zwarte ja. rook, en, en dat ze er niet uit mogen, telefoons uit, uh, al dat soort dingen, en ja. dat ook zelfs ja. de slaapkamers zijn verbouwd inmiddels. Door, uh, Wel zeker. Dus dat is allemaal veranderd. Het is jouw vierde conclave. Is er deze keer iets anders dan de vorige aan de vier keer? Behalve ja, dat... zeker, zeker, zeker. In 1978, dat waren twee conclaven achter elkaar. Ben ik nog door het, uh, door, door, door het Apostolisch Paleis rondgeleid. door een Nederlandse prelate die daar toen koster was. was van Lierde. En toen zag ik dat er dus. ja, kleine Britten uh, gebouwd werden voor kardinalen. in het hout allemaal. Nou, het was net leek wel kamperen. En uh, de kardinaal van Algiers, kan ik me nog herinneren. die, uh, die vond het nog helemaal niks. En ook onze kardinaal Alfink zat daar. Nu is dat anders, want de toenmalige kozen paus Johannes Paulus II. Die zag in dat dit natuurlijk niet kon, dat dit ook niet de traditie vertegenwoordigde. En uh, dus is er op uh, de uh, uh, op Vaticaanstad, op de grond van Vaticaanstad, een een behoorlijk hotel gebouwd en daar worden die kardinalen zo direct in een afgeschermde bus met zwarte uh, doeken tegen de ramen aan uh, naartoe gevoerd. En dan gaan ze daar overnachten, of in ieder geval ontbijten of wat het ook is, in hun kamers. En dan worden ze er in de loop van de middag weer uitgehaald, weer met de bus, na de Sixtijnse kapel. Ja. En dat zijn de verschillen tussen toen en nu. Ja. Dat had ik, uh, toen zaten die gewoon allemaal opgesloten in die Sixtijnse kapel en daaromheen. Ja. Kun jij in een minuut vertellen waar dat hele conclave vandaan komt en hoe het ooit is ontstaan eigenlijk? Ja, het conclave betekent eigenlijk met de sleutels. En dat heeft te maken met het feit dat de kardinalen uh, in de middeleeuwen onder de druk stonden van wereldlijke mensen. Uh, machthebbers die uh, een, laat ik zeggen, wilden weten uh, weer paus ging worden. Uh, dat duurde heel erg lang. Toen uh, zijn er dus burgers geweest die namen dat niet, hebben dat conclave the sound uh, Belegerd, het uh, takker afgehaald. En ze, toen uh, kwamen ze er na vier jaar eindelijk uit. Die, die traditie heeft de toen gekozen paus gehouden. En dat betekent dat ze nog steeds traditioneel nu dan naar de Sextijnse Kapel gaan. Vroeger was dat in uh, Viterbo of Perugia. Nu is dat sinds 1868, meen ik, in Rome. En uh, die traditie wordt gehouden. En dat is het conclave. Dus in ja. de afgesloten zaal. Juist. Goed, nou, uh, wordt er natuurlijk. Veel gespeculeerd wie die nieuwe paus zal worden en hoe lang het allemaal zou duren. Um, ja. Is er ook nog een kans dat ze er vanmiddag opeens al uit zijn... omdat ze uh, bijvoorbeeld die kardinaal uh, van, uh, van Milaan gaan kiezen? Nou, Scola maakt natuurlijk een hele grote kans... want die heeft en managers en pastorale kwaliteiten. Ja. Maar ze moeten eigenlijk eerst nog ruiken aan hun stoelen van de Sixteinse kapel. Dus niemand verwacht dat er vanmiddag een, uh, een kandidaat naar buiten komt. Ik zal de eerste zijn die het gaat melden direct als ik het zie met de witte rook. Ja. Maar uh, nee, ik denk het niet. Nee. Goed. Gerard, dankjewel. En je volgt het daar. En de RKK, dames en heren, zet de start van het conclaaf vanmiddag... uit tussen half vijf en vijf uur op Nederland 2. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Snel door naar Naida. Hier op NPO 1. Naida, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Sven. Wij staan met lijn 1 vandaag in de Arnhemse wijk Het Broek. De wijk die onlangs negatief in het nieuws kwam. wegens antisemitische uitlating, uitlatingen van Turks-Nederlandse jongeren in deze wijk. Ja, en de vraag is: waarom die Joden haat? Het antwoord dat hoort u na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Studenten kunnen ook in de loop van de studie worden gedwongen te stoppen met studeren. Minister Bussenmaker zei dat gemotiveerde studenten de maatstaf worden. Ongemotiveerde studenten halen het niveau naar beneden, zei Bussenmaker. En ook moeten de opleidingen beter onderwijs gaan geven met betere docenten. Publieke tv- en radiozenders krijgen de aanduiding NPO in hun naam... Nederlandse publieke omroep. Nederland 1 gaat bijvoorbeeld NPO 1 heten. Volgens de baas van de publieke omroep, Haag Hoort, is dat vooral nodig voor de herkenbaarheid op internet. Wanneer die namen veranderen, is nog niet bekend. U hoort het zojuist. In de Sint-Pieter is de laatste mis begonnen. Voorafgaand aan het conclaaf. De 115 kardinalen vragen om de zegen van de heilige geest. En vanmorgen waren al honderden belangstellenden naar de kerk gekomen... om de laatste mis bij te wonen. En Shell en Bazef schikken voor bijna een kwart miljard euro... in een rechtszaak in Brazilië. In de zaak draait het om werknemers van een pesticidenfabriek. Ze werden jarenlang blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen. 60 mensen zouden zijn overleden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de ANWB verkeersinformatie. In Noord-Brabant en Limburg is het nog door sneeuwplaatselijk glad. Nog een laatste restje files op de A2, Belgische grens richting Maastricht. Staat twee kilometer voor Maastricht. En vanuit Eindhoven naar Maastricht nogal twee kilometer langzaam rijden stilstaan tussen Sint-Joos en Echt. En nog een korte file op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat tussen Linnen en Kloppens het Vonderen twee kilometer. Dit is radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij NPO Radio 1. De NTR is ons afgelopen 24 februari het tv-programma Onbevoegd gezag, gezag uit. Hoofdpersoon is buurtbewoner Mehmet, die zich als vrijwilliger inzet voor de Turkse bewoners van de Arnhemse wijk Het Broek. In de reportage leest Mehmet met Turks-Nederlandse jongeren het dagboek van Anne Frank. De jongens reageren met antisemitische uitspraken die op zijn zacht gezegd zeer, zeer schokkend zijn. Mehmet zelf is ook geschokt en confronteert de jongens met hun uitspraken. Na de uitzending wordt Mehmet bedreigd en geïntimideerd. Hij moest zelfs een paar dagen zijn huis verlaten... samen met zijn gezin vanwege deze bedreigingen. Op advies van burgemeester Krikke van Arnhem. Het is ongelooflijk dat iemand die stelling durft in te nemen... en tegen haat durft in te gaan... zelfs slachtoffer wordt van bedreigingen en zijn eigen huis moet verlaten. Mijn vraag vanochtend is, hoe kan dit? En waar komt die jodenhaat bij deze Turks-Nederlandse jongeren eigenlijk vandaan? Heeft u een verklaring? Bel dan 0800-1121... Of vindt u dat we harder moeten optreden tegen de haat? U kunt natuurlijk ook mailen. Twitteren, het kan allemaal. Maar bellen kan ook. 0800-1121. Dit is Lijn 1. From behind, time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going For what it's worth, hoorde u van Buffalo Springfield. Ja, roepen jongeren zomaar wat en moeten zeggen... ach, ze zijn nog jong, ze zijn nog niet wijs, ze weten niet wat ze zeggen. Of weten jongeren wel degelijk wat ze roepen. Bij mij in de bus hier in Arnhem, in de wijk Het Broek. Martin Lauwers, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier in Arnhem. Goedemorgen, Martin uh, Lauwers. U heeft de aflevering van Onbevoegd Gezag van onze ntr collegas gezien. Kunt u even kort vertellen, wat heeft u precies gezien? Ik heb een hele actieve vrijwilliger gezien hier in het broek. Die op verschillende manieren een bijdrage probeert te leveren aan de leefbaarheid in deze wijk. En dat doet hij op verschillende manieren. Door vrouwen aan het bewegen te krijgen, aan het sporten te krijgen. Maar ook door het gesprek aan te gaan met jongeren over de vooroordelen die zij hebben. En uh, wat we zien in de uitzending is een portret van hem. Uh, wat eindigt met een gesprek uh, wat hij voert met jongeren. Uh, heel goed dat hij dat doet. Uh, over hun vooroordelen uh, Tegenover Joden. En um, ja, hij brengt het gesprek op gang. op een goede manier, volgens mij. En dat is wat we zien. En we zien ook schokkende uitspraken van die jongeren. Ja, maar we zien vooral een welwillende uh, man. die heel graag met deze jongeren in gesprek wil. Precies. Luisteraars, mocht u het niet hebben gezien. Het, uh, de aflevering van Onbevoegd Gezag, waar we het nu over hebben. Mehmet leest met deze Turks-Nederlandse jongens. Dus het dagboek van Anne Frank. En ik ga twee van die quotes uh, ga ik nu voorlezen. De jongens reageren als volgt: Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, ben ik wel mee tevreden, zegt een van de jongens. Vervolgens zegt hij, Hitler zei ooit, er komt een dag dat jullie mij gelijk gaan geven. Die dag gaat komen. Martien Lauwers, als je dit hoort. Ja, zoals ik al zei, dat zijn uh, schokkende uitspraken. Uh, maar je vraagt je dan ook meteen af, waar komt het vandaan? En ik denk dat dat de vraag is die wij ons hier moeten stellen uh, in Arnhem... Uh, en dat is ook een vraag die ik gisteren aan de burgemeester heb gesteld. Is ja, hoe gaan we hiermee om en hoe breng je dat gesprek op gang? Ja, en voordat we naar de vraag gaan, hoe ga je hiermee om? Was dit nieuw of wist jij, wisten jullie al in Arnhem dat dit soort antisemitische of dit soort anti-jood sentiment leeft hier in Arnhem? Ja, je ziet een momentopname. Je ziet een gesprek tussen een vrijwilliger en jongeren. Uh, uh, ja, wij weten dat er in Arnhem. Uh, uh, ...vooroordelen zijn tussen verschillende groepen mensen. Of het een heel groot probleem is, dat durf ik niet te zeggen... ...maar dat is juist ook de reden waarom je dat gesprek met elkaar aan moet gaan. Ja, vooroordelen, dat, hè, daar kan ik nog wel mee leven. Vooroordelen is, uh, mh, vrouwen met zwarte ogen zijn wel leuk, niet leuk. Dit is dat ze zeggen, mensen moeten dood. We zijn ja. blij dat ze dood zijn en op een dag gaan jullie het snappen... ...dat het goed is dat ze zo dood zijn. Gaat iets verder dan vooroordelen? Dat klopt, dat gaat verder dan dat. Ja. Dat is haat? Dat is haat, ja. Wist u dat die haat er bestond? Nou ja, kijk, uh, je Wordt er ongemakkelijk van. Nee, maar ik, ik, wil het, uh, ik vind wel dat je het in perspectief moet zien. Uh, ik ben heel erg geschrokken van die uitspraken. En ik vind die uitspraken absoluut niet kunnen. Dat keur ik af. Ik vind ook dat we dat allemaal moeten doen. Uh, maar je ziet een, een groep jongeren die uh, zo'n gesprek voert met elkaar. En het is goed dat ze dat ergens durven te zeggen. Want dan pas kom je erachter dat die uh, ideeën er zijn. Als ze dat nergens uiten, dan weet je niet waar, waar die gevoelens blijven. Dus juist dat gesprek is belangrijk. Ja, absoluut. Ze dat is goed, want ze zeggen in ieder geval wat er in hen leeft. Uh, met als gevolg dat Memmet die goed bedoelt... U zei het al, in die wijken gaat, met die wijken praat... van alles doet met die jongeren, met die vrouwen, et cetera... Die gaat het gesprek aan, ze vertellen Mehmet wat ze denken... en vervolgens wordt Mehmet bedreigd. Waarom moest Mehmet zijn huis uit met zijn gezin? Ja, ik denk dat de impact van zo'n televisieuitzending groot is. Misschien groter dan uh, Mehmet en ook de jongeren... die een rol hebben gespeeld in die uitzending uh, hadden uh, vermoed van tevoren. En het is natuurlijk vreselijk dat iemand bedreigd wordt... en zijn huis duidelijk moet verlaten. Dat is juist niet wat je wil. Je wil dat zo iemand... Een nestbevuiler uh, wordt hij genoemd. Ja, het is vreselijk dat hij, dat hij bedreigd wordt, want hij doet juist uh, uh, heel veel goed. Hij brengt juist dat gesprek op gang. En, uh... Schrikt u daarvan als u dan hoort van, nou ja, goed, die jongens denken dit, denken we oké, okay, zo denken ze. En vervolgens gaan ze hun, hun begeleider, de man die hun huiswerk geeft, van alles wat ze met ze doet, gaan ze ook nog bedreigen? Ik weet niet door wie uh, MEMET precies is bedreigd. En dat is ook niet, uh, die informatie hebben wij ook niet gekregen van de burgemeester. Dus, dus weet ik weet niet had... of het deze jongens zijn? Nee, dat is niet uh, ja. gezegd. Nee, Gisteravond was hier in uh, Arnhem de raadsvergadering over dit onderwerp. Over de jodenhaat, maar ook over het feit dat Memmet moest onderduiken. U heeft vragen gesteld aan burgemeester Krikke. Wat is er precies besproken in de vergadering gisteren? Ja, het, was een, het, het waren alleen vragen die we konden stellen. Het was niet een hele vergadering over dit onderwerp. Maar de vraag die we hebben gesteld was in, had in eerste instantie te maken met de veiligheid van Mehmet. Of die gewaarborgd wordt. En? Daar, daar heeft de burgemeester positief op geantwoord. Uh, ze heeft ook gezegd dat ze zichtbaar en onzichtbaar in de wijk aanwezig is. Of de, de politie uh, houdt ja. het goed in de gaten. Ook de jongeren. Waar is Mehmet nu? Uh, ik weet is niet. hij thuis? Ik weet niet waar hij nu is. De afgelopen dagen was hij gewoon in de wijk, maar ik weet niet waar hij vandaag is. Oké, okay, dus u weet ook niet of hij alweer terug is thuis? Hij was weer terug thuis. Hij was terug thuis. Ja. En uh, hoe gaat het nu met de jongens zelf? Nou, ook de jongens zelf hebben, uh, of de jongeren in de uitzending hebben last, of last. Maar die, die, ook zij worden aangesproken op wat er in die uitzending is gebeurd. Uh, op een vervelende manier. Dus ik vind ook aangesproken dat we, of bedreigd? Nou, ja, bedreigd heb ik begrepen. En, um, daar Door moet wie je, worden zij bedreigd? Dat weet ik ook niet. Maar ook daarvan heeft de burgemeester gezegd, daar kijkt ze naar. En ik vind dat dan ook een kwestie. Ja. En wat voor soorten bedreigingen zijn dat aan het adres van de jongens? Uh, dat weet ik niet precies. En ik, het is van belang en dat is mijn taak als... Uh, als gemeenteraadslid dat iedere Arnhemmer in deze stad veilig ja. kan zijn. En dus daar... in beide gevallen nog geen idee wie, door wie Mehmet wordt ik bedreigd... Weet het niet. en geen idee door wie de jongens worden bedreigd? Nee, ik weet dat niet. Waarschijnlijk weet de politie of de burgemeester dat wel. Maar het gaat mij erom dat hun veiligheid gewaarborgd wordt. En die toezegging hebben wij gekregen. Helder, oké. Okay. Hier in de bus in Arnhem zit ook tegenover mij Ali Yazghili... analist en kenner van uh, onder andere ook de Turks-Nederlandse gemeenschap... zelf van Turkse afkomst. Ali, in de reportage wordt duidelijk dat niet, niet zomaar een paar jongens die de meest afschuwelijke dingen over Joden zeggen, maar dat het breder leeft. We horen een paar van die jongens zeggen, niet alleen wij denken zo... maar ook onze vrienden op school, op school zowel de algetone als de autochtonen vrienden, haten Joden. Kun je dat verklaren? Hoe komen die jongens tot dit soort ideeën? Nou, Laat ik vooropstellen dat ik niet zozeer uh, kenner ben van de turks nederlandse gemeenschap in Nederland... als eerder een Turkije-expert... Dus ik probeer dat ook te verklaren vanuit die optiek. Um, wat ik bij deze jongens uh, uh, eigenlijk waarneem. is dat zij uh, felle anti-Israëlische retoriek. in Turkije zelf. via de media, uh, via uh, de regering Erdogan. Uh, via films. Uh, tot zich nemen. Uh, en ongefilterd uh, uh, eigenlijk. Uh, laten verworren tot, tot een soort van antisemitisme. Mm -hmm. Want dat is. Uh, daarmee, zo, zo kun je het wel. Uh, uh, kenschetsen, denk ik. Uh, maar wat mij vooral zorgen baart. eerst is dus dat het gaat om Nederlandse jongeren Hè? Ja. met een. Turkse achtergrond, maar het zijn Nederlandse jongeren... die dus ook altijd uh, onder invloed staan... van sch het schoolsysteem hier, van media hier. Uh, hier wordt toch heel maar veel... Nooit in Turkije hebben gewoond waarschijnlijk, hier zijn geboren. Hier wordt heel besteed uh, aan de holocaust. Aan de Tweede Wereldoorlog. Nu, in Turkije is de context anders. Het, dus, het gaat dus specifiek om uh, uh, een anti-Israëlische retoriek. En dat wordt heel snel ver verworteld al tot antisemitisme... omdat in Turkije heel weinig historisch besef is over de holocaust. Het heeft te maken met het feit dat Turkije niet betrokken was... bij de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Uh, het heeft... Um, de stereotyperingen um, ja. die samenhangen met antisemitisme, dat zijn vaak ook uh, vooroorlogse Europese maar hoe kan het, stereotyperingen. Het is helder wat je zegt. Maar hoe kan het dan dat jongens die, hier, jongens die hier geboren zijn, hier naar school gaan, hier wonen, dus veel meer hebben aan de overnemen hoe men in Turkije over, over Joden denkt, over Israël denkt. En niet overnemen wat wij hier ervan vinden? Ja, dat heeft voor een gedeelte te maken met de hè, naar binnen gekeerdheid van met name uh, Turks-Nederlandse jongeren. Dat zie je ook uh, terugkomen in, in taalachterstanden. Je ziet het op schoolprestaties. Je ziet het uh, als je kijkt naar de uh, vriendengroep. Dat zijn vaak ook mensen met dezelfde etnische achtergrond. Dat, dat, is, een, dat is een groot probleem. Ja. Um, maar tegelijkertijd, dat is misschien ook iets. Um, en je kunt dus enerzijds kijken naar de groep zelf. Anderzijds vraag ik me af, uh, Lodewijk, als je zelf bijvoorbeeld een soort van participatiecontract voor. Uh, maar dit zijn jongeren, ik heb die uitzending gezien, die nauwelijks Nederlands spreken. Tenminste, ik vond ze echt broert uh, slecht Nederlands spreken. Uh, het waren jongeren die volgens mij ook niet heel erg succesvol waren op school. En het zou me niet zo baat als op zwarte scholen zitten. Misschien vergis ik me. Uh, hè, maar ja, dat kunnen we niet op antwoorden, dus dat, dat kan wat je zegt. Ja. Mijn, uh, het idee zou zijn... Kijk, hoe dus komen beter... deze jongeren? Ja. Dus hoewel ze in Nederland zijn uh, geboren, hier zijn opgegroeid, vooral onder invloed van. Um van sentimenten die, ze, die zich in Turkije afspelen. Dat heeft te maken volgens mij met... Uh, enerzijds als dus we met de groep zeltjes naar binnen gekeerd zijn... anderzijds is, ligt het ook misschien aan beleidsmakers... Uh, ligt het voor de hand om te kijken... of we juist deze jongeren nadrukkelijker ja. uh, kunnen laten participeren. Dus uh, misschien kan okay, ik nog één punt Ze dus moeten maken. meer meedoen. Uh, voorkomen zwarte scholen bijvoorbeeld. Uh, uh, Kom we komen zo even op terug, over, op die oplossing. Want naast jou zit Jasmin uh, Segerek, Gelder staatlid Partij van de Arbeid. Uh, u bent zelf politica en heeft ook Turkse root. Hoe ziet u dit als u naar deze reportage kijkt? Kun je zeggen dit is een incident of is dit toch het anti-Joodse gevoel dat leeft onder een grote groep Turken in ons land? Nou, toen ik uh, dit filmpje zag uh, was ik enorm uh, geschrokken van de uitspraken van deze jongeren. Want uh, ja, het raakt mij diep uh, dat uh, jongeren van die leeftijd uh, dit soort uh, gedachtes hebben. Um, het is fout, het is verkeerd dat ze met dit soort opvattingen leven. In mijn directe omgeving heb ik gelukkig niet zoiets meegemaakt of gehoord van jongeren die met dit soort gedachten leven. Maar um, ik weet wel dat jongeren um, heel erg beïnvloed zijn met het Midden-Oosten politiek. Mm -hmm. En uh, ja, dat leeft in Turkije. Deze jongeren hebben een achtergrond, een Turks achtergrond. En, uh, We hoorden zij in een reportage wel... een van de jongens ook zeggen... Ja. want uh, Joden hebben miljoenen Palestijnen vermoord. Ja, precies. En daaruit kun je ook herleiden... dat ze uh, ja, in de politiek van het Midden-Oosten ook heel erg uh, vanuit huis, huis... of in een directe omgeving beïnvloed zijn. En deze jongeren moeten gewoon... Goed opgevoed, goed opgeleid worden en ja. ook het stukje geschiedenis... Maar goed, goed. Opge goed opgevoed en goed opgeleid. en Goed opgevoed, dat wordt je thuis gedaan door je ouders, door, door, door ooms en tantes. Die zijn ook Turks. Uh, ik wil toch nog even ook zeggen, we hebben het nu over Turks-Nederlanders... Ja. maar ik durf toch ook hard op te stellen, dit is een probleem... dat we ook bij de Marokkaanse Nederlanders, bij alle moslims in Nederland ook tegenkomen. Ik zie het veel om me heen. En ook ouders hebben een anti-Jood sentiment... Ook die ouders die kinderen opvoeden hebben een anti-Israëlisch sentiment. Herkent u dat? Nou, anti-Israëlisch wel, maar uh, anti-Joods in de brede zin... Uh, dat kan ik helaas niet uh, bevestigen. U en ik maken het verschil tussen Joods ja, en, en Israëlisch, maar en heel veel... Andere moslims, Marokkanen, Turken, maken dat verschil niet altijd. Nee, en, en daarom is het goed dat, uh, dat wij de heer Shahin uh, steunen met wat hij doet in zijn dagelijks leven. Ja. En met Shahin. En uh, ja, hij geeft het goede voorbeeld uh, om te laten zien. Hij is ook een rolmodel in de wijk. Hè. Hij is opgeleid en hij wil met, met deze jongeren in een vertrouwde omgeving in gesprek gaan. En, ook, en je ja. ziet het ook, want die jongeren die voelen zich ook... Uh, uh, met, met Shahin erbij. Uh, ze voelen zich in ieder geval veilig uh, genoeg bij hem... om, om, om dit hierover ook te, te praten. En, en deze jongeren die hebben het niet over een situatie thuis. Maar ze zeggen ook heel duidelijk in het filmpje... bij ons op school denkt iedereen zo. Ja. Ook de autochtone Nederlanders. En, uh, dus ze praten er niet ja. over met hun ouders... maar op school praten ze Wat u uh, heeft ook. gedaan is... u heeft ook gepraat uh, met andere Turkse Nederlanders in Arnhem... om te kijken wat, ja. wat speelt hier allemaal. Een van de mensen heeft u meegenomen in de bus. Dat is Rahmi Gemril. U bent voorzitter van de Turkse... Van de ondernemersvereniging. Schrikt u hiervan? Ja, deur, ik was gisteravond met mevrouw Zegger gesproken over die, die programma. Die, en vanmorgen hebben we ook samen een beetje overgelegd. Ik vind het jammer dat mij met is bedreigd. Ik altijd zeg altijd tegen haar ook: als iemand hem bedreigt, kom me bedreigen. Die, onze, die, die, ja, die onze vereniging probeert gewoon in Arnhem en in Nederland. ...hard werken om te samenleven. Ja. En samen gewoon zaken doen en samenleven. En de die, die, die, die, die, die Turkse jongens gewoon wat eh, praten over de joden. Dat is gewoon dat is minderjarige jongens. Dat is niet uh, van hele, voor de hele Turkse gemeenschap. Nee. Uh, dus wat die jongens zeggen geldt niet voor de hele Turkse nee, gemeenschap. Nee. En wat heel goed is, samen met Jasmin heeft u gezegd... ...ik ga naast Memet staan. Als ze hem bedreigen, komen ze mij ook bedreigen. Kom mee bedreigen, ja. Heel goed. Ja. Even terug naar Jasmin. Ja. Um... Memet wordt een nestbevuiler genoemd. Hè? Hoeveel steun krijgt hij, los van jullie tweeën, uit die Turks-Nederlandse hoek? Nou, uh, Staat hij er ben... alleen voor, is eigenlijk de vraag. Absoluut niet. Uh, ik ben zaterdag met de heer Marcouch in Arnhem op pad geweest. We hebben verschillende uh, uh, mensen gesproken. De Turkse gemeenschap is uh, ja, heel breed. Je hebt uh, links georiënteerde, rechts georiënteerde. We hebben in de volle breedte mensen gesproken. Ook nagevraagd van hoe zit dat? Kennen jullie de situatie? Zijn jullie op de hoogte van wat er in het broek... Uh, gebeurt En uh, zij hebben aangegeven, wij steunen Shahin. Hij moet, de heer Shahin, wij willen hem uh, omarmen. Dat ja. wat hij doet is goed. En ze zullen ook hun, ze hebben ons ook toegezegd om de achterban te mobiliseren. En uh, ja, wat ook. Uh, Jullie laten hem niet alleen, gaan naast hem staan. Absoluut niet. En er is ook een persbericht uitgekomen ja. vanuit Turkse organisaties. Uh, waarbij verteld wordt dat wat er in het broek is gebeurd, fout is... en dat wij uh, de heer Shahin ook uh, moeten steunen. Ja. Ik lees even een tweet voor van Rossi Rotterdam. Wat doen jullie nou ineens verbaasd, zegt zij. Dit speelt in elke stad wijk waar Turken en Marokkanen wonen. En andersom zal niet veel anders zijn. Shanti aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik luister met verbazing en ik heb het van de week wel even gezien. Maar ik denk dat die jonge die Turkse jonge toch eens een keertje goed volgelicht moeten worden. Want als je de geschiedenis nagaat, dan zijn Turken, uh, Turken, Arabieren, alle volk uit, uit Azië, uit, uit Azië vandaan, sorry voor mijn Nederland. Die is, dat is één volk. De, de Joden zijn vroeger als stammen, hebben ze geleefd, net als dat je nu bij Kadhafi had. Die ja. kwam ook uit een stam. En die stammen die maakten elkaar toen ook al af. Zoals nu ook nog gebeurt in Azië veel. Ja. Ik bedoel, dus die Joden die hebben een ander geloof ja. genomen. Maar dat is geen ras. Nee. Het is een volk. Hartelijk dank. Het is een volk. En volkeren moeten leren samen met elkaar te leven. Dank voor uw reactie. Um, Mag ik even reageren ja, op punt natuurlijk. Het ging om uh, Ali. Uh, ja, al die uh, Turks organisaties die zich moeten uitspreken. Die zich eruit spreken. Ik vraag me af. Um, ik heb moeite met Turks uh, organisaties. Of met, met zogenaamde zelfhulporganisaties. Die houden volgens mij uh, juist integratie tegen. Ze werken belemmerend. Ze werken individualisering tegen. Uh, en juist wat er gebeurt met deze jongeren... He, hoe ze zich uiten. Uh, dat, dat ze dus blijkbaar, hoewel ze in Nederland op school zitten, het onvoldoende historisch besef hebben ontwikkeld om zich te realiseren ja. wat antisemitisme betekent, wat het inhoudt. Uh, en dat ze dus blijkbaar veel meer onder invloed staan van de Turkse organisaties waar ze lid van zijn, de moskee waar ze naartoe ja. gaan. Maar even, toch even los van die zelforganisaties. <laughs> die want die zitten, ja. dat is heel goed dat je het noemt, die zitten hier nu niet. Even toch ook voor jou Ali, maar hoe gaan we dit probleem nu oplossen? Ik, ik wil er ook wel even op reageren. Wat, uh... Maar niet over die zelforganisatie. Nee, nee, nee. Het is een totaal andere discussie. Ik wil nu weten, ook van jou Jasmine, maar ook van jou Martien. Hoe gaan we dit oplossen? En dan begin ik even met Martien. Nee, ik denk dat het inderdaad klopt dat we uh, vooral met die jongeren in gesprek moeten gaan. En dat het onderwijs, de school uh, daar een belangrijke plek voor is. Ook thuis als het kan. Dan maar... heeft de school dus tot nu toe gefaald. Nou, de titel van de uitzending is ook onbevoegd gezag. En wat je je kunt afvragen is welk bevoegd gezag uh, gaat dat gesprek dan niet op gang. Hè? Waar vindt dat gesprek dan niet plaats als een vrijwilliger ja. dat gesprek wel Want op scholen wordt? Wordt er op de scholen hier in Arnhem nog voorlichting gegeven over de Tweede Wereldoorlog? Ik nou ja, ik kan voor mezelf praten. Ik weet dat ik op de middelbare school. Uh, maar dat is een, dat een tijd, tijd geleden. Dat heb gezien. Een tijd dat u ja, en ik op de middelbare school zaten is een tijd dat geleden. Dat, maar nu. Ik ga ervan uit dat dat nog steeds is. Maar ik heb dat niet gecheckt. Nee, u heeft ik weet het niet. Dat gecheckt. Niet. Wat, wat we wel u... hebben gevraagd aan de burgemeester is: wat gaat u doen? Zij heeft gezegd. Ik, maar ga te, een ik, ik vind het toch raar dat u als politica hier in de wijk, hier in Arnhem zegt. Eigenlijk weet ik het niet. Hoe kan het dat u niet weet of er op school nog wel of geen voorlichting over de Tweede Wereldoorlog wordt gegeven? U zou toch nu met zekerheid moeten kunnen zeggen, natuurlijk wordt de voorlichting gegeven. Ik kan, ja, ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik ga daar wel van uit. Ja. En wat onze burgemeester heeft gezegd is, ik ga een lespakket ontwikkelen, een extra lespakket. Uh, dus daarvan zou je dan wel kunnen zeggen, dat zal er dan nog wel niet voldoende zijn. Okay. En, uh, over uh, antisemitisme ja. en discriminatie. Omdat het en we weten op hoe lang lespakketten op... maken duurt, dus wanneer is dat extra nou. lespakket klaar? Dat weet ik niet, maar ik vind wel dat het een... een, uh, een een stap is in de goede richting, want de school is wel een plek waar. Ja. En een stap die snel dan gemaakt moet worden. Ja, wat mij betreft wel. Nou, er zijn initiatieven in het land. Uh, Anne Frank in het Turks, Anne Frank in het Arabisch. Dat oh. soort pakketten zijn er al. In Rotterdam zijn er goede voorbeelden van. En uh, die kunnen we ook in Arnhem toepassen. Dan neem je ook meteen de ouders ja, die ja, dat taalachterstand hebben. Dat ik het Ali? Ali? Eh, Ali? Ali? Ali? Die kunnen daar dan dan ook in Turks, meegenomen Anne Frank in worden. Het Arabisch voor Nederlandse jongeren. En dat is nou precies het fundamentele probleem. Dit zijn jongeren die dus blootstaan aan Nederlandse instituties, aan het schoolsysteem media. En desondanks houden ze deze denkbeelden erop na. Een gebrek aan historisch besef en een gebrek aan fixatie of hè, focus op Nederland. En dat hou je dus in stand door... Anne Frank in het Arabisch gaan uitgeven. Nee, u moet uh, ook kijken nee, maar... naar feiten. Het feit is wel ja? dat deze jongere ouders hebben... die gebrekkig Nederlands spreken. Als zij Anne Frank in hun eigen taal kunnen leren lezen... dan kunnen ze daar ook met hun eigen kinderen over praten. Mm -hmm. En daar begint het. Tuurlijk, ik wil ook niet die uh, discussie met u voeren over maar organisaties. Maar en. Jasmin, uh, dan zie ik even voor me. Dan hebben we Anne Frank in het Arabisch en Turks. Alsof, wanneer ik Anne Frank in het Urdu zou lezen, in mijn geval... Alsof je, als je het in je eigen taal leest, ineens Anne Frank minder jood zou zijn? Of nee, zo? maar in uw geval kunt, uh, dat, is dat niet nodig. U, kunt, u, u spreekt dus perfect u wilt Nederlands. Dus voor die ouders? Ja, ook voor die ouders, zodat die ouders er ook bij betrokken worden. Want zij okay. missen dat stukje geschiedenis in Nederland. Hè, want ze, ze hebben roots vanuit een ja. ander land. Rachmi? U zegt, uh, die, hoe gaan we het probleem oplossen? Die, die, ik kan wel die jongens zoeken, ik kan die jongens brengen, dan uh, ben je jou door een exercitie aanbieden. Dan klaar. Dus ja. die jongens gaan excuses aanbieden bij wie? Bij de Joden. Bij de Joden? Joden. Ja, die, wat, wat hun praten ja. over maar de Joden. Oké, okay, dat, is, dat is heel vriendelijk. Dan gaan, gaan die vier jongens gaan hun excuses aanbieden. Maar dan hebben we er nog een paar duizend rondlopen. Martien, ik wil toch even terug naar dat lespakket. Is Arnhem niet veel te laat als jullie nu met een lespakket moeten komen... om voorlichting te geven over de Tweede Wereldoorlog? Ja, u doet alsof dat helemaal geen onderwerp van gesprek zou zijn. Op nee, de dat doe ik niet. Schoolen. U zegt, u weet het niet zeker. En er komt een nee, extra lespakket, nee, Dat klopt, omdat ik niet... Uh, uh, uh, ik heb geen kinderen die naar school gaan. Dus ik weet niet precies wat er nu in het lespakket zit. Maar ik weet of, nou ja, toch bijna 100% zeker dat dat in Nederland op de basisschool... en op de middelbare school een onderwerp is wat uh, uh, kinderen uh, wordt onderwezen. Alleen gaat dit iets verder dan uh, het onderwijzen in de klas. Je moet ook dat gesprek aangaan. En dat kan op verschillende plekken. En daar voel ik mij ook zelf verantwoordelijk voor om dat gesprek aan te gaan met, met mensen in mijn omgeving. Uh, daar voelt mijn fractie zich verantwoordelijk voor. Daar, daar zou iedereen zich verantwoordelijk voor moeten voelen. En dat is misschien het probleem wat hierachter zit. Dat we dat niet genoeg uit en okay. praten met elkaar. Doen Ali, doen ze genoeg? Wordt er genoeg gedaan op dit moment? Nee, ik, ik, ik, ik had net in het begin het voorbeeld aan van het, dat loze participatiecontract... ook van de PvdA van Lodewijk Asscher. Dat is, het is een, een fotje. Als je nou echt iets wil doen, dan begin je dus met het voorkomen van zwarte en witte scholen. Desondanks zet je busvervoer in. We zitten hier in een prachtige schoolbus en zet een bus in om dat patroon te doorbreken. Want wat ze op school leren, voorlichting, het uh, uh, uh, uh, uh, lezen van Anne Frank... Uh, films die ze zien over de Tweede Wereldoorlog, dat wordt compleet niet gedaan... Als ze dus thuis komen of in hun eigen omgeving, gesloten omgeving, uh, uh, dus belangrijk is om die interactie, de mate van interactie, te vergroten. Ja. Ik noemde net zwarte en witte scholen, uh, maar je kunt ook wat gaan doen aan taalachterstanden. Dus kortom, die fixatie op Nederland, die moet je zien te versterken. Heel en dan, goed, daar, kun je Uw beleid op ons laten. Ali, ik ga even naar, uh, naar mijn telefoongast, dat is tweede kamerlid, partij van de arbeid, Ahmed Markoes. Goedemorgen, meneer Markoes. U stelt vandaag vragen over deze kwestie in de Tweede Kamer. Wat hoopt u dat ja. u uh, kunt gaan bereiken met het stellen van die vragen? Nou, kijk, waar het mij primair natuurlijk om gaat, is dat uh, Sahin, uh, uh, dat is de, degene die uh, in beeld is en, uh, en die die jongeren uh, onderwijst uh, over de Tweede Wereldoorlog, uh, dat hij uh, uh, nou ja, gesteund wordt en dat uh, zijn veiligheid in ieder geval uh, uh, gewaarborgd wordt. Daar heeft de overheid uh, een belangrijke taak in. Maar het is ook belangrijk dat er uh, nou ja, breed eigenlijk een beweging ontstaat van mensen die zeggen van uh, wat Sahin uh, deed is heel goed en uh, hij verdient het niet te worden geïntimideerd en bedreigd in zijn eigen ja. huis, maar hij verdient gesteund te worden voor datgene wat hij gedaan heeft. Meneer Markussen, u moet daarmee heeft, doorgaan. U heeft afgelopen weekend heeft u uh, met Sahin en zijn gezin opgezocht. Hoe is hij er aan toe? Hoe ervaart hij dit nou, uh, allemaal? Hij, hij is, hij is uh, behoorlijk geïntimideerd. Hij is ontzettend bang. Uh, hij heeft natuurlijk ook een gezin, dus ook zijn gezin uh, voelt zich niet uh, prettig en onveilig. Uh, ook mede doordat hij uh, natuurlijk uh, bedreigd is. Uh, ja, Zo natuurlijk is het niet, maar dat is gebeurd. Uh, maar het is, uh, het is ook zo dat hij ja, op straat wordt uitgejauwd en uitgescholden voor de Jood. En uh, hij zou een informant zijn van de, van de Mossad. En hij zou die jongeren hebben gedwongen om dat te zeggen. Nou ja, dat soort dingen. En daar voelt ja. hij zich... Uh, ...heel erg onveilig bij. en, en voor te ook zijn gezin. Tot slot, uh, meneer Marcouchi, in de laatste halve minuut. Uh, denkt u dat u veel steun krijgt van, u, uh, van uw collega's, uh, politici? Ja, absoluut. Uh, uh, maar die moeten dat natuurlijk ook uitspreken. Maar veel belangrijker is dat Fahim uh, steun krijgt uit de Arnhemse gemeenschap... ...en in het bijzonder ook uit de Turkse gemeenschap. Want we, we hebben gelukkig in Nederland heel veel Fahim... Ja. Die dat werk ook doen en niet op camera zijn geweest. Maar die moeten zich ook uitspreken en hen steunen. Dankjewel. En Dank dan je of wel. Die niet accepteren dat zo iemand geïntimideerd en bedreigd wordt. Heel goed. Dankjewel, Ahmed Marcoes. Dankjewel, mijn gasten in de bus. En de steun van de gasten in de bus heeft Mehmet sowieso. Ja, tot slot. Don't shoot the messenger, zegt de Amerikanen. En gelijk hebben ze. Niet Mehmet is het probleem. Antisemitisme is het probleem. En haat tegen Joden, daar zijn we allemaal tegen. Dankjewel. Vanavond om 7 uur. Nou, ik ga de dag ervoor altijd vroeg naar bed. Kees van Kooten over boekenweek geschenkt en andere belangwekkende zaken in de staat der Nederlanden. Maar verder neem ik me niks voor. Hoop ik dat het gezellig wordt en dat we nog wat te lachen krijgen met elkaar. Luister naar Kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Kees van Kooten. Het nieuws van alle kanten.